TomTom Tom is aangeklaagd vanwege een busongeluk in de Verenigde Staten twee jaar geleden. Dat schrijven Amerikaanse media. Advocaten vinden dat de Nederlandse fabrikant duidelijk had moeten maken dat die navigatiesystemen niet in bussen kunnen worden gebruikt. Een buschauffeur uit Philadelphia reed met een bus vol scholieren tegen een viaduct. De chauffeur volgde de aanwijzingen van zijn TomTom en die gaf niet aan dat de bus te hoog was voor de tunnel. Zeker 35 scholieren raakten gewond. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 13 mensen omgekomen en 25 gewond geraakt. Een man met een bomvest blies zichzelf op tussen de mensen. De aanslag werd gepleegd een dag nadat de avondklok was opgeheven, omdat de veiligheidssituatie in Baghdad dat volgens de president toelaat. Het weer in het zuidwesten eerst wat zon, verder is het overwegend bewolkt. In het binnenland kan wat regen of motregen vallen, tot ongeveer 7 graden. Morgen verandert er weinig, woensdag gaat de zon vaker schijnen. Dit was het NOS-Jourke Verkeersupdate. FM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstand op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hoevenlaken 3 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Blaariken bij Muidenberg 6. A2 Eindhoven-Utrecht voor de Afritkerk 305 5 kilometer. Er is een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. A2 richting Amsterdam vanuit Den Bosch tussen Nieuwegein en Maarsen 4 kilometer. En vanaf Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukel en Utrecht 3. A4 ten laag Amsterdam verknopend Prins Klausplein 3. En tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelevaar en Zween 4 kilometer. Bij Batouverdorp staat ook 4 kilometer. Na Den Haag op de A4 tussen Roelevaar en Zween en 8 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. A5 Hoofddorp Amsterdam verknopend Raasdorp 3 kilometer. A5 amsterdam Hoofddorp bij knooppunt De Hoek 4 kilometer. A6 ledenstad Muiden voor Muidenberg 4. De A9 Alkma-Amstelveen bij Bottenverdorp 5 kilometer. Op de ring A10 tussen de afrit Eimuiden en knooppunt De Nieuwe Meer 5. A12 Den Haag-Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. De rijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Kanaleiland op de parallelbaan 3. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 5 kilometer. Een ongeluk op de A27 Gorkum-Utrecht, bij Nieuwegein, 4 kilometer. De linker linkerrijstrok is dicht. En de A27 Almere-Utrecht, tussen Eemnes en Utrecht-Noord over 11 kilometer. De N207 is dicht, al van aan de Rijn-Hillegom, tussen Abenes en Hillegom in beide richtingen. Er is een trekker met oplegger geschaard. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Vrijdagmiddag 4 uur hoor je bij CFM Live Radio. En dat betekent dat we nu op uh, uur 24 uh, zijn gekomen. Het is uh, even na 3 uur een hele goede middag. Welkom bij 2 uur van Zandvoort op zaterdag. Vanmiddag vanaf de locatie. Wij staan lekker op het strand, jawel. En het enige wat we nog missen is de zon en een beetje warmte, Helena. Ja, volgens oh. mij wel. Warmte genoeg hier, hoor. Ja, Ik zit hier genoeg. met uh, drie, vier mannen aan tafel. Kijk, dus dat gaat wel lukken. Ja, natuurlijk. Goedemiddag, het uh, twee uur. En uh, daarin uh, gaan we praten met onder meer Willem van Denzen, uh, en Lena van Haak. Ja, en dan gaan we het hebben over uh, ZFM en uh, versus de sport in Zandvoort. Je zegt het al, Lena van den Haak is aangeschoven. Die, uh, daar gaan we een beetje mee terugkijken over alle KLM Opens die hier uh, zijn verspeeld. Zowel dames als heren. Willem van Densen, ja, ik, ik kwam in 2002 kwam ik, uh, hier in Zandvoort wonen. En uh, de weekend erop zat ik op het circuit. En uh, sindsdien... Uh, Ken ik Willem. En Willem gaat uiteraard terugkijken over wat we al op het circuit hebben meegemaakt. En wat we allemaal dit jaar wellicht nog mee gaan maken, weer op het circuit. En als derde, last but not least, Joop van S. Joop, de Nestor. Maar kan ik een beetje zien? Oh, dank je. Ja, de Nestor van de sport in, in, in, in Zandvoort. Ja, leuk. Uh, verder, uh, ik moet het niet vergeten te vermelden. Uh, SV Zandvoort speelt, uh, dan hebben we het over voetbal, uit tegen Taba 1. De wedstrijd is om drie uur begonnen. Daar is van ons aanwezig Joe Lemmons. En die zal ons ons appen als er wat gebeurt. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden om te blijven luisteren naar 25 jaar ZFM Live. Nogmaals een hele goede en ook dit uur wordt weer heel erg gezellig bij ZFM. Nou, een plaatje voor uh, Maurice. Ik ben rijker dan ooit heb te bedromen. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het zing Ja. Langs bij CFM Live vanuit Talasa, Je hoorde Bangerhart de single van Rob de Nijs. Jawel, een volle tafel rondom collega Vos. Heel veel gasten vanmiddag hè? en we gaan nog wel eventjes, eh, eventjes door. Eventjes door, ja zeker. Ook het volgende uur hebben we de nodige gasten. Dus... Maar nogmaals, Lenna, welkom uh, dat je aangeschoven bent. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, Willem ook. Uh, ja, middag. Kijk, okay, dus even testen of die microfoons werken. <laughs> Joop ook. Ja, ja, test, ja test, gezellig, test. Joop. Ze zijn... Uh, nou, met, met jullie drie hebben we meer dan 25 jaar sportverhalen natuurlijk. Uh, met uh, Lenna beginnen. Lenna, KLM open. Ja. Wat, uh, we hebben het dan over golf... En op een gegeven moment werd de CFM gevraagd om daar een en ander te gaan regelen. Ja, als Heb je ik daar een leuke op... anekdote uit die tijd? Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> tuurlijk. Nee, als ik daarop terugkijk, dan. Oh, dat e de eerste jaar, dat was toen even ja, bloed, zweet en tranen. En, maar daarna werd het natuurlijk steeds makkelijker en Kamperen, uh, simpeler. En oh, ja, ook, ook steeds minder mensen nodig, zeg maar. Omdat dat uh, ja, allemaal liep het. Maar vooral die eerste keer, ja, dat was echt uh, alles, van alles regelen. En uh, ja, je dat, dat iedereen het zo goed mogelijk naar de zin heeft. dus Van, van een goede stoel tot uh, dat, uh, dat alles goed werkt qua techniek. Ja, dat gaf me een hoop uh, kopzorgen. Maar je, je, hebt aan, je hebt aan de geboorte gestaan van, uh, van KLM Open Radio. Ja, dat klopt. En dat uh, was heel erg bijzonder. Want we hebben het daarna nog een aantal jaar gedaan. En naar uh, volgens mij uh, ja, volle tevredenheid. Dus ik hoop dat, het, uh, dat we straks weer mogen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Want volgens mij is het nu weer veranderd, toch? Nou, er zijn ook nou professionele bureaus die hebben dat opgepakt. Uh, Onzin. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, weet je, we een leuke anekdote uit de Kalemant. Ja, op. nou ja, die eerste keer. Dan moesten we ook een kraan uh, regelen. Omdat we anders, uh, zeg maar, de antenne moest ergens opgeplaatst worden. Anders hadden we geen bereik. Uh, en dan moesten, we een, dan moesten we een grote hoogwerker laten, ja, af laten komen. Of daar laten komen. Maar het, het was natuurlijk best wel drassig. Dus er moesten ook allemaal van die platen uh, op, de, op de grond gelegd worden. En daar ging dan de hoogwerker overheen. En dan moest het een heel eind helemaal naar achteren naar het terrein worden ge gebracht. Nou, het, echt, het was echt verschrikkelijk. En dan daarna mochten we dan met elkaar nog uh, in de hoog werken... en dan zo'n 30, 35 meter omhoog. Nou, dat vond ik toch wel uh, een klein hoogtepunt. <laughs> <laughs> <laughs> nou, ik ik vroeg daar uh, nog even wat aan toe, de high worker. Ja, ja, inderdaad, het was de high worker. <laughs> ja, we hebben een hoop lol beleefd, hoor. Dus dat zei jij, Helena? Ja, de ja, high worker. Ik vond het echt een high worker, ja. Maar er staat ook een verhaal bij dat er op een gegeven moment... Er moesten er nog snoeren gehaald worden op een maandagmorgen. En dat die winkel ergens ver weg was? Ja, dat, uh, nou dat waren niet alleen snoeren hoor. Dat was uh, volgens mij de eerste of de tweede keer, dan zouden alle apparatuur hadden we uitge, Of tenminste, die hadden we uh, gehuurd van een bedrijf ergens heel ver weg. En dat was allemaal geregeld. En dan ging ik daar naartoe. En toen bleek dus dat het dicht was. <lacht> en dat was heel erg vervelend, want het was ook maandag inderdaad. Maar goed, uh, we hadden niet goed in de papieren gekeken. En nou, ik was dat niet, maar uh, een collega was uh, daar helemaal naartoe gegaan en die raakte helemaal in paniek. En toen zei ik, nou weet je wat, ik ga even bellen met de man in kwestie, want ja, jij staat hier nu, je bent 2,5 uur onderweg geweest. Ik zeg, die man moet nu gewoon die spullen leveren, klaar. Nou, gelukkig binnen een half uur stond hij op de stoep en kon onze medewerker alsnog alles inladen en terug naar... We hadden nog een klein beetje tijd, alleen De uitzending begon pas op woensdag. Ja, maar alles moest nog opgebouwd ja, moet worden. Opgebouwd worden ja. Dus dat was echt uh, verschrikkelijk. Maar een hoofdvinders waren er ook bij. Ja, dat was ook. Ja, al, ja, Gewoon alles erop en eraan. Alles was er. Kom straks uh, uitvoerig bij je terug over het KLM open. Gaan we naar uh, Willem. Willem. Hey, goedemiddag. Ik kan jou niks meer uitleggen over het circuit, hè? Nou, vast wel. <lacht> jij hebt een licentie. Ik niet. Oh, nee, hier was gezakt, hè? Kijk, dat had je nou niet hoeven te zeggen, nee. Dank u. Goed. Uh,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 Maar uh, nog een opmerkelijk verhaal uh, uit die 15 jaar uh, circuit? Uh, betreffende CFM. Nou, ja. <laughs> ja, opmerkelijk verhaal. Uh, leuke verhalen uh, ja. vooral uh, natuurlijk. Lena zit naast me hier en in 2006 was dat uh, met de E-1. Uh, de presentatie was in Amsterdam. Werden We ontvangen door de toenmalige burgemeester van Amsterdam. Met alle rijders en dergelijke. Toertje door de grachten en het eindigde in een... Uh,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 Ja, want ik kan me ook nog herinneren dat uh, toen ik dus ook uh, met jou mee mocht om het vak een beetje te leren. Dat je op een gegeven moment zei van bij de Formule 3 uh, race, zei je van nou maak maar eens een foto van die meneer. Want dat wordt het nog één. Ja, wie was dat? Lewis Hamilton. <laughs> nou, <laughs> Kijk, geweldig <laughs> was dat. En uh, je had het inderdaad bij het rechte eind. kom straks weer bij je terug. Prima. Joop. Albert John. De, Ja, De nestor van de sport in Zandvoort uh, zo vindt, zo wat ik ja, ja, ja. Zo zeg ik dat. Daar ja. heb je, je allemaal al niet mee bemoeid dan met sport. Alles geloof ik. Hè? Ik heb alleen geen live billiard gedaan. <lacht> <lacht> ik is ongeveer. Ja, nou, kijk, uh, Albert Jon, ik ben uh, heel sport-minded, weet je, ik schrijf er ook erg graag over. En uh, ja, het is allemaal begonnen. Voor zover ik me nog kan herinneren, in 2002. Toen, uh, dat is meteen een anekdote. Toen deed normaal gesproken Jaap Kerkman, nu overleden, onze Jaap Oepie. Ja. Die, uh, die deed het voetbalverslagen. Hij was ziek en hij vroeg mij of ik het over wilde nemen. Nou, ik ben bepaald niet op mijn mondje gevallen, dat weet je. En ik had alles netjes genoteerd. Jaap Koper belt in en hij zegt: En we gaan nu naar het voetbalveld. Daar staat Joop van en die gaat ons alles vertellen over die wedstrijd. S.W. Sons of tegen weet ik van wat. Dat is te lang geleden om dat te herinneren. Joop, zeg het maar. Um, um, um, ik heb mijn grote bek. Ik wist niks uit te brengen. Jaap had dat heel snel in de gaten. Die ging vragen stellen. Heeft hem op me gerustgesteld. Nou, ik kan nou, uh, zoals uh, Maurice net zei, uh, 18 minuten achter elkaar kletsen. Ja, het enige wat je nog niet kan regelen is dat het goals tijdens uh, het live-verslag Dat hebben we toch vaak maar gehad? Dat hebben we wel vaak gehad, dat ja. Echt, heel vaak gehad. Ja. Vorige wedstrijd 2, ja, het is wat. Dat ja, moet je, dan je dan gewoon puur mazzel hebben. Twee weken geleden of drie weken geleden, zo van nou, de 91e minuut, 92e minuut. Ja. Zo van, nou, doen we het eindverslag maar van de, van ja. de wedstrijd. Gaan ze nog een doelpunt zetten. Ja, ja. Ook weer live in de uitzending. Ja, dit hebben we toch een paar keer gehad, hoor. Goed. En dat, dat zijn leuke dingen natuurlijk. En dan kan je ook heel enthousiast zijn. Dan kan je eigenlijk een soort van Theo Komen worden. Ja. Enthousiast over het doelpunt voor Zandvoort. Goed, ik kom straks weer bij je terug. We gaan even naar de muziek. Ik nee, want de trein voor een minder park, terwijl mijn hart steeds sneller gaat, kijk uit het raam, om te zien of zij daar staan. Krijg ik ring, krijg ik ring, krijg krijg krijg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 Kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, En ik blijf bij jou slapen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, kregen, Ja, dat krijg je dan altijd. Hè? Bij zo'n nummer kan je vertraging krijgen, ja. Als je dan een bepaald knopje indrukt, heb je in één keer vertraging. We de per spoor de single van uh, Gus Meelers, live vanuit Talassa. In gesprek met uh, de heren en uh, dames van het, uh, sport, uh, het sportgebeuren bij CFM. Ja, we uh, terug naar Lena. Lena, de allereerste keer KLM open. Uh, met hoeveel vrijwilligers... Uh... Nou, ja, ja, ik moet even heb graven. Dat gedaan. Ja, dat is ook de bedoeling. Uh, nou, ik denk wel een stuk of 30, 35. 30, 35? Ja, in het begin zeker. Ja, want iedereen, maar dat komt ook omdat iedereen mee wilde werken. Hè? Dus ik had een plan gemaakt, plan van aanpak. Wie doet wat, wanneer en hoe schema's gemaakt. Ja, en als het er dan zo duidelijk op staat... dan willen mensen graag meewerken. Dan heb je mensen van de techniek, van de redactie, uh, mensen van de presentatie, de, de mensen die tussendoor alles uh, vo doen voor de technische dienst als er wat misgaat. Uh, verder hadden we ook nog mensen uh, in de studio voor eventueel backup. Uh, we hadden ook managers van alles die als er wat gebeurde dat je snel dat je de mensen kon inzetten. Dus ja, dat was echt een, uh, een gigantisch gebeuren. Een heel logistiek gebeuren. Ja, ik ben daar echt wel weken mee bezig geweest en ik was toen nog werkeloos dus dat, dat kwam op dat moment goed uit. Want anders had ik het er niet bij kunnen hebben hoor. Nee, dat was echt een hele opgave. En maanden van tevoren al elke keer vergaderingen met de oud-voorzitter, echt poster. En met, uh, met Ralph Kras, die toen nog de commerciële man was. Uh, ja, en, en andere mensen van het bestuur. En constant overleg. En wat gaat wel, wat gaat niet. En ja, de organisatie van KLM Open... Die hadden natuurlijk ook nog uh, belangrijkere dingen aan het hoofd. Natuurlijk als het aantrekken van spelers voor het spelersveld. Dus ja, wij bungelden een beetje onderaan wat betreft communicatie. Dus ik, ik moest me echt hard maken om elke keer toch het beste voor CFM uh, ja, daar te krijgen. Het nou, niet dit klonk maar... als een klok hoor, Lena. Echt waar. Nou, dankjewel. Dus <laughs> maar, ja, jij bent erbij geweest ja, vanaf het begin. Dus, uh, ja. nou, niet alleen bij Carl en wel. Daarvoor hadden we ook twee keer de dames open. Ja, ja dat is waar. Hm. Uh, had CFM alle apparatuur, je gaf het in het begin nee. al aan. Nee, we hadden niet maar alle apparatuur. Dus we hadden hoog td hadden we een uh, lijst laten maken van wat hebben we wel, wat hebben we niet, wat hebben we nodig. Offertes laten maken van waar kunnen we het beste wat huren en uh, hoe duur is het, hoe lang, wat, hoe zit het met verzekeringen. En uiteindelijk hak je gewoon de knoop door en zeg je oké, okay, we gaan naar dat bedrijf en huren het zo voor, voor een week. En dan kunnen we het gewoon uh, ophalen en weer terugbrengen op het moment dat het om ons uitkomt. Want je moet gewoon kordaat zijn, beslissingen nemen. En op dat moment, ja, ik was dan programmaleider, dus dan ben, je, dan ben jij gewoon degene die daar verantwoordelijk voor is. En dat moet je wel serieus doen, want er zijn gewoon 30, 35 mensen die, uh, die ja, nou afhankelijk is, is een beetje groot woord. Maar ja, je wil ervoor zorgen dat zij hun werk, hun vrij, al is het vrijwilligerswerk, maar dat ze het zo goed mogelijk kunnen doen. En dat ze het ook leuk vinden zodat ze het jaar erop weer willen. Ja. En dat is uh, misschien nog wel het allerbelangrijkste. Mensen heb je, maar je moet ook Houden. Maar uh, apparatuur, huren, geld, financiën? Ja, ik ging daar gelukkig niet over. Nee, het enige wat we, ik hoefde wie te ging doen was... Over dan. Ja, volgens mij was dat uh, ja, Ralf Kras. Uh, ja, klopt. klopt. Ja, to ja, ja, toch Rob? Ja, ja. Ja, je moest ja. natuurlijk uh, geld uh, zien vrij te maken. Was dat adverteerders? Of hoe kreeg je dat geld bij elkaar? Nee, ik heb gewoon ingediend bij het bestuur. Ik zeg, dit is wat ik nodig heb. Ja. En anders gaat het feest niet door. En toen kreeg je fiat? Toen kregen we het geld en het fiat, ja. Goed, ik uh, krijg even een uh, berichtje even tussendoor. John Lemmons 2-0 uh, voor SV Zandvoort. Kijk, goede zaak. De uh, periode kampioenschap, dat scher, schaart aan de horizon. Dat klopt er helemaal aan. Kevin van der Zijs. Oké. Okay. Ja? ja. Kijk, wat, wat, wat gebeurt er als SV Zandvoort uh, winst ah, SV Zandvoort als deze, wedstrijd, als deze wedstrijd één punt oplevert, dan zijn ze periodekampioen. Maar ik weet dat uh, Luuk van Heuvel, de coach, uh, gewoon voor de volle winst gaat. Oké, okay. goed. Of die speelt tegen nummer uh, twee of drie de Dus, oké. Okay. We gaan weer even terug naar de muziek en dan zometeen gaan we naar het circuit. Ja, ik zie heel veel bandleden al binnenkomen van de Ruud Jalsbind. band. Dus even tijd voor een Beatles -plaats. Hier is Twist Shout. zingen! We'll CFM is inmiddels gearriveerd bij Talassa. Dus ja, dan ontkom je er niet aan. hè? Een echte Beatlesplaats de Twist and Shouts. We hebben het in het tweede uur van dit programma, zoals op zaterdag, vooraf locatie over sport en de sportverslaggeving. En uh, daarvoor gaan we nu naar het circuit. Willem. Ja, hey. uh, live op het circuit? Nee, CFM live op het circuit. Ja, uh, ja. leuk was dat. Was vooral in het begin uh, hadden we daar ook een uh, live uitzending op locatie. Net zoals hier, deden we altijd uh, bij uh, Blekenmolen daar in de snackbar. Jammer genoeg is die uh, verdwenen, maar dat waren uh, prachtige uitzendingen. De hele dag door uh, met uh, muziek. En de coureurs halen we in de tent en dan deden we interviews. N Namen. Namen van toen, van uh, ja. onder andere Rob ja, Ramse, als, als coureurs toen, ja, veertien jaar terug. Uh, <laughs> Jan Lammers uiteraard, die was toen al actief. Maar wat we toen hadden ook de bleken om uh, Mental Tio, onder andere. Af en toe reed ze een race, uh, Fraukje de Bot. Die hebben we ook nog aan tafel gehad daar. Uh, tegenwoordig bekend uh, van tv. Uh, wat doet ze? Reisprogramma's en dergelijke. Kijk jij niet naar tv? Ik kijk niet naar Fraukje de Bot. <laughs> maar, dan missie wat hoor. Nee, maar goed, zo'n soort uh, mensen ja. kwamen allemaal langs. Uh, ook uh, bekendere namen, Andy Prio en dergelijke mensen uit de Formule 3. Toen uh, die ook doorgegroeid zijn naar het zij uh, DTM, uh, wereldkampioenschap, toewagens, Formule 1. Dat kwam allemaal uh, langs bij ons daar. Tonyo Hildebrandt. Nou, dat is van voor mijn tijd, uh, Dat is nog voor jou, hè? Ja, ik weet die, wel niet uh, met die hele die grote snoot. Ik ik mee mogen maken. Nou, ja. de, als je die voor je microfoon krijgt, dan kon je voorlopig even gaan bergen. Ja, maar oké, zie je CFM dus gewoon op locatie. Ja. En uh, tegenwoordig gaat het iets anders. Ja, doen we per telefoon, uh, doen we ja. het uh, veelvuldig. Uh, ja. Maar het heimwee naar het uh, Ja, locatie. dat wel degelijk uh, locatie gebeuren was net uh, even iets makkelijker uh, natuurlijk. Je, trekt, je ziet iemand lopen, je trekt hem mee naar binnen... Ja. En hij zit achter de microfoon en hij is live op de radio. Zou je gebaat zijn bij een wandelzender? Wandelzender, daar hebben we mee gewerkt. En dat was in oktober 2006. 1 oktober, het weekend van 1 oktober... met de E-1 Grand Prix. Geweldig evenement. Zaten wij drie dagen lang in NH Hotel... op de bovenste etage. Vanuit daar werden de uitzendingen gedaan. Jaap en ik gingen met de wandelzenders loodzwaar. Je moet er een dag mee gaan lopen. Jaar. <lacht> gingen we het circuit op en interviewden. dat en was een prima programma. Prachtig evenement. Een van de mooiste die we met CIFM hebben gedaan. 75.000 mensen. En het mooie was dat uh, Jos voor stappen zou rijden. Daarom waren er zoveel kaarten uh, verkocht. Uh, om financiële redenen ging dat niet door. Hij had nog salaris te goed van uh, e 1 uh, Nederland of iets dergelijks. Jeroen Bleekemolen werd ingezet. Die kwalificeerde zich op negende plaats. Maar die heeft het publiek helemaal gek gemaakt. Want, uh, op een gegeven moment het begon het te regenen en in de regen ging iedereen voorbij Ray reed op de eerste plaats. In zijn auto hoorde hij het gejuich van die 75.000 mensen. Uiteindelijk droogde de baan weer op, andere teams gingen banden wisselen. Hey van Holland die besloot dat niet te doen. En dat kostte eigenlijk Jeroens overwinning. Want uiteindelijk eindigde die als vierde. Maar ja. dat was een geweldig weekend. En ja, we kijken eruit dat we ooit weer zoiets krijgen op Zand, wordt een geweldig weekend. Uh, het zijn trouwens altijd uh, mooie weekends. Maar dat sprong <laughs> er toch wel uit. Uh. Jij, uh, is er in het, in het raceprogramma, in de kalender uh, veel veranderd in die jaren dat jij... Uh... In de kalender veel veranderd, ja. De Nederlandse autosport zit een beetje in een dalletje natuurlijk. Dus het is veel afhankelijk van ook buitenlandse races die echt de boel naar boven halen. Maar als we kijken naar de evenementen die komend jaar op de kalender staan. Zoals DTM, historische Grand Prix. Ja, het zijn toch geweldige evenementen. Maar we blijven paas, Pinkster, finale races En daartussen die mooie internationale evenementen houden. Ja. Uh, nou ja, goed, de geluid... Geluidshinderdagen, extra dagen, daar moeten ze niet meer overheen gaan, heb ik inmiddels begrepen van de gemeente. Wat zeg je? Het aantal. Oh ja, heel goed. <lacht> want dan gaat het circuit veel geld kosten. Ze zijn trouwens bezig met een beetje een facelift te geven, hè? met name de starttoren. Nou, met name de starttoren. ja, dat ziet er al heel anders uit als je aankomt rijden op het circuit. Nieuwe kozijnen, nieuwe ramen, nieuwe, ja, nie, nieuwe buitenmuren zeg maar, buitenwanden. Het ziet er heel mooi uit. En ja, je denkt dat het circuit ja alle mogelijkheden die ze hebben, dat ze die ook benutten om de boel te verbeteren. Ja, er liggen geen miljoenen klaar daarom het op te kunnen. Knap, Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Assen, een circuit in Drenthe. Uh, dat ken jij toch Drenthe? Oh nee, Groningen. Nee, Asse, nee maar nee, daar ik ken, ik ken het. Dat, dat ziet er helemaal mooi en gelikt uit. Maar dat is allemaal gefinancierd door de provincie uh, van Drenthe. En dat, dat ontbeert uh, circuit Zandvoort. Het is gewoon een heel goed en mooi bedrijf. Die zelf zijn kop boven water houdt. En dat uh, toch beetje bij beetje toch opknapt en uh, mooier maakt. Oké, okay, dus maar dit jaar weer een mooie kalender voor uh, het circuit? Ja, sowieso. <laughs> Goed, dan gaan we je vaak bellen. Uh, we gaan even naar de muziek en dan gaan we weer naar Joop daarnaar. Hier is Chaka Khan. Khan. Khan.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 You got the beat. Door, hoor. We zijn weer in de uitzending, mannen, dus uh, ja, goed. Ja, bij deze, bij deze. Oké. Door zakken kan en I Feel For You. Ja, we was altijd wel leuk uh, trouwens, uh, Albert-Jan, als we uh, naar Willem van toe gingen op circuit. En uh, ja, een van de laatste vragen die ik altijd aan Willem stelde, was uh, van, uh, wat kost een toegangskaartje? En op een gegeven moment was je er wel een beetje op voorbereid, ging je dat voorbereiden. Maar aan het begint helemaal niet, hè, Willem. Toegangskaartje? Ja, ik weet het niet, uh, Rob. Uh, het is toch gratis vandaag hier? Ja, uh, ja, vandaag is het gratis, maar <laughs> tijdens de race? Ja, uh, dat varieert van uh, 12,50 tot uh, 35 euro. Ja, en uh, hoeveel mensen zijn er, uh, schatje? Hier, ik schat dat er hier uh, op dit moment uh, een man of vijftig uh, binnen is. Oké, okay, maar toen zei wat anders. Ja. Weet je nog? Nee, ik heb een slechte heugen. Ja, nee, oké. Okay. Dat waren ze dus weer de twee anekdotes. Ga jij maar weer door, uh, Albert Jan. Wat wij zeggen, Rut? Waarom zeg je nou schatje tegen? Ja, jij hebt hem wel door. Jij hebt hem wel door. Sport in uh, Zandvoort is meer dan voetbal. Ja, zeker. En uh, je schrijft er ook regelmatig over. Want Zandvoort speelt uh, diverse sporten wel een belangrijke rol. Ja, buiten dat. Maar Zandvoort heeft nog meer sporten dan diegene die daarin uitblinkt. Um, een jaar of wat geleden was Zandvoort de gemeente met de meeste um, sportclubs per hoofd van de bevolking. Dat wil niet zeggen dat iedereen sport, maar die clubs hadden wel allemaal leden. En het kan best zijn dat iemand lid is van twee verenigingen, misschien zelfs wel drie. Dat is heel goed mogelijk. Maar uh, we, we hebben van alles nog wat uh, en ook gedaan in Zandvoort. Van honkbal tot softbal, handbal, hockey, uh, jeudebol, uh, tennis, uh, basketbal. Noem maar op. Ja. We hebben het. Zeilen, uh, zeesport, watersport. Het is er allemaal. En uh, maar ook op landelijk niveau uh, hebben we op ja. een aantal uitblikken. Ja, dat zijn een paar uitblikken. dat zijn uh, echt talenten die in hun sport uitblinken... en die komen toch naar voren. Ook al kom je uit Zandvoort. Dat maakt helemaal niks uit. Als je bijvoorbeeld... en dat vind ik een heel goed voorbeeld... de, de oudste en de tweeling... van Van der Aar meeneemt... ja, 16 jaar... speelt Eredivisie. De ja. Imke. De jongen van de tweeling... die is twee weken geleden... noord hollandse kampioen geworden. En ja, het is dat brechje, die is een tijd uh, geblesseerd geweest. Dus, maar die, die is eigenlijk ook de leeftijd ver vooruit. En dan mogen ze met ouderen meespelen en trainen. Ja, um, ik vind er, wat, er is wat voor te zeggen. Aan de andere kant uh, vind ik dat je recht hebt op te spelen in de leeftijdsklasse die je bent. Met vriendjes en vriendinnetjes. Maar het ontwikkelt ze wel. En dat zie je dus aan, aan Imke van der Aar. Kelly Steen... Die is uh, nog steeds iedere dag zwart met haar oom aan het trainen. Die is keeper geweest, Arnold. En die, uh, die traint haar. Zij is keeper. En ze is nu mee met uh, de selectie, de KNVB selectie, onder 19 jaar. naar een uh, trainingskamp in Portugal. Daar gaat ze zich klaarmaken voor het Europese kampioenschap. Ze staat er wel. We hebben nog veel meer van dat soort mensen. Hoor. Wielrennen, de jongen van Rasch. Van de uh, van, uh, Steven Wielersport. Ja, dat is een topper. Kon ook heel goed voetballen. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor de sportverservaring. Ja, wat hebben we nog meer? Dressuur. Wat zegt hij? Da dressuur. Ja, ja, ja, Wendy Moore. Wendy Moore die is geselecteerd voor, uh, voor het Rabobank talentenplan. En daar moet je echt wat in je mars hebben. Het gaat hoofdzakelijk over dressuur. Uh, dat doet zij dan ook. En zij werd uh, tijdens een kampioenschapwedstrijd geselecteerd. En die krijgt nu, omdat ze dan geselecteerd is voor dat, uh, voor dat plan, krijgt ze uh, eens in de week krijgt ze een les van een hele bekende Nederlandse dressuurruiter. Vraag hem niet de naam, want ik heb nee. je niet voorbereid. Nee, Geef niet. Maar, ja, ze, ze, ze, ze, zo, ze, ze, ze krijgt het wel, voorzitter. <kwijnt> <kwijnt> Klopt. En ik, ik ben je moet, denk ik, blij zijn dat je jeugd. Sowieso sport. En als ze dan talenten zijn. dat ze boven komen drijven. en dat ze erkend worden en herkend worden. dan gaat het de goede kant op. Nou ja, we, we, als CFM volgen volg natuurlijk di, di, dit soort voorbeelden uh, op de voet. Ja. En jij als uh, journalist van de Zandvoers Courant al helemaal. Ja. Dus uh, wat dat betreft qua informatievoorzieningen uh, eh, en met dit soort... Uh... Ja, toch moet je het af en toe eruit trekken, uh, Albers. Hè? Ja, hè, klopt. Uh, uh, um, wie, wie ook heel goed uh, aan de weg te is dus een klein koper. Hij ja. is uh, twee weken geleden of noord hollandse kampioen uh, judo geworden in zijn leeftijdsklasse. Dat is uh, tot u 21 en tot 60 kilo. En die staat dit weekend in Nijmegen bij de NK. Al die uh, provinciale kampioenen zijn daar naartoe. <coughs> Hij ook. Ik heb nog niks gehoord van zijn vader, want ja. die zorgt wel dat ik het te horen krijg. Hoor. Uiteraard. Nee, dus wat dat betreft, Zandvoort timmert ook aan de weg op sportgebied. Ja, zeker. En uh, met, met dit soort duidelijke voorbeelden... Uh... Dus er zijn helaas voorbeelden waarvan ik zeg, jammer dat zo'n club niet meer bestaat. Ja. Dat heeft vaak met financiën te maken. En ik weet ook dat de, de, de gemeente natuurlijk, uh, ja, wat dat betreft, uh, in zwaar water zit. Maar jij, even, jij viert ook een lustrum dit jaar, hè? <lacht> <laughs> Samen met een een of andere sportvereniging. Oh ja. Nou, dat ga je me nu uitleggen, hoop ik. Ik hoop. het. Ik weet niet waar je op doelt, maar. Nou, je bent toch 50 jaar lid van. Uh... Ja. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Komende zomer bestaat uh, de ja, Lions. Ik, daar uh, was okay. de basisproveniging bestaat 50 jaar. Ja. Het is uh, eind oktober, uh, eind augustus ergens. Dat wordt in september gevierd, uiteraard. En uh, ik uh, was zo gelukkig om uh, dat uh, toen de Lions twee of drie weken bestond lid ervan te worden. En dat nog steeds ben. Wel. Nooit weer geweest. Zijn er nog meer die dat kunnen zeggen? Eentje nog. Eentje nog. Ja, ja. Okay. Beiden zijn we ook uh, erelid. Leuk. Zo, so, super. De andere is Piet Koper. Dus, oh. goed. Okay. Wie is Piet Koper? Ja, dat zegt mij wel wat. Ja, nog niks denk ik. Zo so far zo so goed. Even terug naar de muziek. Oké, okay, en uh, we gaan nog even al voetbal hebben. Want we volgen niet alleen Salvoort 1 vanmiddag. Maar ook de Veteranen 1. Die spelen vandaag uh, tegen Taba uit... En daar staat het momenteel 0 tegen 2. Dus ze staan 2-0 voor. Hele mooie prestatie van de veteranen. Wij hebben wel met z'n tweeën. Zullen we nog even een rondje langs de velden doen? En <laughs> doen we. Ja, oké, okay. nou, dan komt hij uit. Jordi, trouwens, de uh, Cold Earring en uh, Radar Love. We deden even met z'n allen lekker mee bij Talassa. Vanmiddag live op locatie tussen 2 en 5. En zometeen, natuurlijk, vanaf 6 uur de receptie. Het woord is weer aan jou, Albertje. Goed, uh, ja, we zitten hier gezellig met uh, Lena, Joop en Willem. Uh, ik meen me te herinneren dat er vroeger een, op de vrijdagavond een, een sportprogramma op de radio was. Ja, dat klopt. Uh, het sportcafé was vanuit uh, Hoogland, Hotel Hoogland. Heb ik gedaan uh, samen met Joop, met Jaap Koper en ook uh, met Luc Krom. Uh, deden we de tot man de van. De man van. Uh, Lena. <laughs> ja. ja, dat deden we. En uh, werd er werden altijd uh, gasten uitgenodigd uh, om een uh, verhaal te doen over het uh, sporten in Zandvoort en met Zandvoorters. Ja. En uh, dat was dan een wekelijks programma? Uh, en nee, hij was altijd uh, twee... ik dacht de derde vrijdag ja. van de maand. Ja. Dat was uh, gelimiteerd. Oké, okay, maar je, je aan gasten natuurlijk altijd uh, voldoende, of niet? In principe wel. Ja. Ik, ik heb er wel dan een anekdote over. Geigang. Ik had op een gegeven moment iemand in de uitzending die uh, ging over het scheidsrecht praten. En normaal praat die man 100 uit. Willem stelde me vraag en ik klopt dicht en we hebben alles eruit moeten trekken gewoon. Ja, dat was echt... Dan uh, <laughs> begint het op werken te lijken. Ja. ja, zweet je nee. zelf. dat <laughs> was het. Tenne? Ja, nee, dan, dan gingen ging wij we maar weer kletsen, weet je wel. Nou, we, we, we kunnen alle twee er wel aardig babbelen. En dan kregen we weer één woord van hem. Ja, maar dat verwacht je niet. Bij iemand die normaal gesproken gewoon lekker praten... Uh, ja. Maar, hoe lang hebben we dat programma gehad? Ik heb geen idee nee. hoe lang. Het is het dus nu niet meer? Wat was de oorzaak? Nou, de reden is. is natuurlijk, uh, Ja, er is wel een hoop sport, maar op een gegeven moment is iedereen al een keer geweest, of twee keer, of drie keer, en ja, dan houdt het op. Het zijn wel leuke dingen geweest, hoor, want ik, op het moment dat ik het uh, met Luc deed, uh, hadden we een keer iemand uitgenodigd van de postduivenvereniging. <lacht> die nou, postduiven, die achter uh, Luc had er niks mee, hem. ik ook niet. Ik denk, die duiven, ja, wat moet je ermee? <lacht> maar we zouden bijna... De dag erop naar de duiventil gaan om ook duiven aan te schaffen. Zo enthousiast was die man en dat was hartstikke leuk. Dan nu, nu, je zoekt het over die duiven, ik zeg steeds tegen Rob: Rob, vergeet je niet de duivenberichten om tekst tv te zetten? Want ik vind het wel iets unieks. Maar dat is ook voor Zandvoort? Dat dus is, dus is ook, ook een top. grote club, ook, hoor, dat klein is. Maar goed, je had dus een apart programma voor sport. Uh, dat is er niet meer. Zou dat terug moeten komen of zou je dat moeten integreren? Op ik weet het niet. Wij gebruiken het ook in ieder geval om de agenda van het weekend door te nemen qua sport. Ja. Dat zou best uh, interessant zijn, denk ik. Maar om daar uh, twee uur aan te besteden... Dus Ik ga het niet doen in ieder geval. Dus, dus wat dat betreft doen we het nu met Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Een soort, een beetje langs de lijn tussen aanhalingstekens. Ja. Een keer voetbal, uh, circuit, KLM open. Nou, Dan hebben we iets meer... Te... Maar ja, van die vele, vele vrijwilligers met KLM open. We, we, we hebben het afgelopen jaar met z'n vieren gedaan. Dus wat dat betreft, uh, ja, dus die, die, die, hoe moet je dat zeggen, die nostalgie van het uh, eerste uur. Dat is er natuurlijk, ja, omdat is natuurlijk commerciële bedrijven het overgenomen hebben. Ja, je zendt die niet meer uit. Sorry. Dus uh, we kunnen nu met z'n vieren af. Ja. Maar uh, goed, dus uh, er hoeft geen speciaal programma voor sport terug te komen op de radio. Nou, als iemand dat doet, prima. Vindt, is het maar, uh, de voorziening uh, voldoende? Ja, ik denk het wel. Samen we we, we hebben natuurlijk dan, de krant he? uiteraard. Ja. Maar ik, ik denk dat uh, met name de tijdstip... Wat was het? Van 7 tot 9, Willem? 7, 9, ja. Was het. Ja, dat is toch te laat, denk ik. Dat zou je in de middag moeten doen. Oké. Okay. Dus dan naar ben de ik niet beschikbaar, dat weet je toch vast? Ja, dat weet ik. Goed, dus naar de toekomst toe. Uh, sport integreren op Zandvoort za op Zaterdag, Zandvoort op Zondag. Ja. Dan, okay, maar sport. dat doen we in feite ja, al. Ja, dat doen we al. De ja. basis is al gelegd. Namens CFM, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor de uitnodiging Ik hoop dat, ik er, ik hoop dat jullie nog even blijven. <kluis> vast wel. En, uh, dan gaan we naar het nieuws met de muziek. Oké, okay, dank jullie wel trouwens. was gezellig. Ja, we hebben een afstand, hè? We ja, hebben een kleine afstand, maar het maakt allemaal niet uit. De oh, laatste oh, plaat oh. voor Dio's weer voor vier uur. Speciaal voor uh, Willem. Hier is uh, Feel" en Forever Young. Let's dance and Batman